Mark Visser met het NOS Journaal. Een man die donderdag ondanks gerichte politieschoten ontkwam bij zijn arrestatie, is opgepakt. De arrestant is een ontsnapte TBS'er van 18. Hij is een bekende van de politie werd als vuurwapen gevaarlijk gezien. Agenten hadden de auto donderdag in Amsterdam stilgezet, omdat een van de inzittenden mogelijk een vuurwapen bij zich had. De politie loste de schoten toen de vier inzittenden niet naar buiten kwamen. Drie van hen stapten alsnog uit. De vierde ging er vandoor. Agenten openden toen opnieuw het vuur. De man werd geraakt. Hij was tot nu toe spoorloos. Juist nu het economisch weer wat beter gaat... zou de Nederlandse overheid de hand op de knip moeten houden. Dat zei president Knot van de Nederlandse Bank in Buitenhof. In Nederland wordt alleen bezuinigd als het economisch slecht gaat. Zodra het beter gaat, leunen we achterover, zei hij. Volgens hem doet niet alleen dit kabinet dat, maar eerdere kabinetten. Knot... Knot adviseert minister Dijsselbloem van Financiën om juist nu wat beter gaat maatregelen te nemen om het begrotingstekort terug te dringen. Bij de centrale van Tihange in België is kernreactor 2 opnieuw uitgevallen. ElektraBel heeft daarop de reactor losgekoppeld van het elektriciteitsnet. De storing ontstond vanochtend om iets na 11. Over de oorzaak is nog niets bekend. In de centrale van Tijarns zijn de afgelopen jaren vaker problemen geweest, vooral met kernreactor 2. Jarenlang lag deze elektriciteitsopwekker stil door haarscheurtjes in de buitenkant van het reactorvat. Als dan Aken, Maastricht en een aantal andere gemeenten in de grensregio ligt, wordt de centrale van Tijarns zo snel mogelijk gesloten. Het weer bewolkt en soms regen of motregen. Later vanmiddag wordt het droog, eerst in het westen, en het is zo'n 6 tot 10 graden. Morgen droog af en toe zon en dan een graad of 10. Dit was het NOS verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A12 Den Haag-Utrecht staat tussen de meren en knoopend lunetten... 4 kilometer file door een spoedreparatie. De linker rijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Een lekkere zondag weer hè, bij CFM. We begonnen vanmorgen met CFM Jazz. Tussen 10 en 12 met Jeroen van Sluisdan. Daarna twee uur non-stop muziek. En nu zijn wij er weer met Zandvoort op zondag. Even na twee uur. Goedemiddag Zandvoort en goedemiddag Albert Jan. Uh, goedemiddag luisteraars en kijkers. En goedemiddag Rob. Ja. ja. We zitten er weer. We zitten er weer. En het, en het zonnetje... zonnetje schijnt niet. Niet. Nee. nee. Komt dat nog vandaag, denk ik? Nee, ik denk het niet. Nou, u hoort het allemaal om half drie, want dan is het tijd voor het weerbericht. Uh, wat gaan we verder allemaal op deze ja, beetje grijze zondagmiddag uh, allemaal doen? Blijf lekker voor de radio, want er is er genoeg te doen uh, tijdens dit programma. Zandvoort op zondag. Zoals gezegd, half drie, het weerbericht. En om half vier hebben we natuurlijk de evenementenagenda. Dus houdt u pen en papier bij de hand. Hadden we gisteren het dier van het jaar, Gino, ja. waar zoveel over te doen is... die nu weer herplaatst gaat worden. Keren we weer terug naar de, de dag van alle dag... en hebben we gewoon weer het dier van de week. En die luistert vandaag naar de naam Samuel. Het gedicht van de week, ik zei het je gisteren al... ik ben een beetje in, in, in het archief aan het duiken... en er was er op een gegeven moment een gedicht ingezonden... Zandvoort op zaterdag. Dat hadden we natuurlijk op ons programma. Ik heb hem een beetje aangepast en uh, ik heb hem vandaag in de herhaling. Het gedicht van de week, Zandvoort op. Zaterdag. Zondag. Oh, zondag. Oh, goed. Goed. Oh. Okay. Uiteraard hebben we natuurlijk Zandvoorts nieuws in het kort. <lacht> volgen we voor u de eredivisie voetbal, want er wordt weer gevoetbald op de Nederlandse velden. En uh, kwart over vier hebben we natuurlijk Pit Report. En we uh, hebben natuurlijk Zandvoorts nieuws in het kort, zoals gezegd. En we uh, volgen voor u ook de ontknoping van het HSBC uh, Abu Dhabi golf toernooi. Want Joost Luiten, en dan hebben we het over golf... Die doen het uh, verrassend goed. En uh, de ontknoping is nabij. En verderop in het programma kom ik daar weer bij u op terug. Dus ik zou zeggen: en schaatsen wordt er ook nog geschaatst. NK Allround round en uh, NK Sprint. Dus uh, genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren naar uw lokale zender. Zie FM. Gezellig. En ik ben wel heel benieuwd hoor, naar het uh, gedicht van de dag. Straks om kwart voor vijf. is ziet net zo mooi als die van gisteren. Deze is, ja, is ook ingezonden. Dat is ook leuk. ja heel ja, mooi. Ja, ja, ja, ja, ja. Wat gaat er over om? Wederom een gouden oude gedicht dus om kwart voor vijf. Heel veel muziek en informatie vanmiddag tussen twee en vijf bij Zandvoort op Zondag. Een goede zondagmiddag gewenst vanuit de studio aan de tolweg Tina. En hier is Maxi Priest. Now that I've lost everything to you. You see you start something new. And it's my heart to believe. I'm breathing Another a bad Is deze een beetje te makkelijk voor Rijkenplaatje Plaatje over, zo. Deze wist ik zelf. Ja, heel goed. Heel goed. hoort de Maxi Priest en The Wild World. levend ritme van Zandvoort ook op tv. ZFM, Text TV, op kanaal 45. -M -M. Nou, dat doen we die niet dus, hè. Bij Rijkenplaatje. Plaatje, Maxi Priest in The Wild World. Maar misschien wel deze. Mark Ronson en Bruno Mars. En de Uptown Funk.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 you up, uptown funk you up Nou, zaterdagavond een beetje ervan genoten? Ja, waarschijnlijk wel, hè? Je favoriete café of disco en dan deze muziek horen. Bruno Mars en de Uptown Funk. Het is 16 over 2 in Zandvoort. Nogmaals, een middag. En CFM heeft een app, maar er zijn ook buurtapps. Juist, luisteraars, want de gemeente Zandvoort... nodigt u uit voor een preventieavond. Op donderdag 28 januari organiseert de gemeente samen met de politie... en de bewoners een informatieavond in de Krocht... over inbraakpreventie en de inzet van WhatsApp-groepen. De avond start om half acht en met een inleiding van de burgemeester Nick Meijer. Daarna zullen de wijkagent en de beheerder van de WhatsApp-groep Oud-Noord... vertellen hoe je zelf kunt doen om woninginbraken te voorkomen... en hoe je samen met een WhatsApp-app-groep... verdachte situaties kunt herkennen en delen. De avond zal ongeveer twee uur duren... en de afloop is er uiteraard gelegenheid tot napraten en netwerken. U kunt zich voor deze avond aanmelden per e-mail... preventieapenstaatjezandvoort.nl, preventieapenstaatjesandvoort.nl... of telefonisch bij Jonneke van Broekhoven van de gemeente Zandvoort... 06-533-97388. 06-533-97388. Meld u zo snel aan, zodat u in ieder geval een plekje heeft. Er wordt mogelijk eind februari een tweede avond georganiseerd... als blijkt dat er meer aanmeldingen zijn dan dat er plaatsen zijn in de zaal. Dus nogmaals, bewonersavond inbraakpreventie op donderdag 28 januari... aanstaande in Theater de Krocht, Grote Krocht 41, te Zandvoort. Aanvang half acht, inloop vanaf kwart over zeven. En meer informatie hierover kunt u natuurlijk vinden op de gemeentelijke website. En moet je je telefoon meenemen? Ja, meteen die app installeren. Nee, downloaden, ja, Downloaden, ja zeker. Nou, dat is op uh, 28 januari hier in Zandvoorts. Lekkere muziek onderweg, waaronder des van Fox Stevenson en Sweets... Als je zondag naar buiten kijkt, dan word je niet echt vrolijk hè, van het weer. Nee. Nee. nee. Maar goed, wij maken je wel weer een klein beetje vrolijker. Met Zandvoort op zondag en lekkere muziek. Waaronder deze van Fox Stevenson. Jordes Fiets, soda pop. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Ja, de verkeersinformatie. Ja, ja, gisteren al en vandaag ook nog. Er zijn er werkzaamheden aan het spoor. Dus mocht u vandaag nog naar Amsterdam willen, dan moet u toch enige creativiteit in acht nemen. Uh, want we, vandaag, of gisteren en vandaag is er geen treinverkeer mogelijk tussen Haarlem en Amsterdam. Dus dat is dikke pech voor de passagiers die dit weekend met de trein tussen Haarlem en Amsterdam wilden reizen. Vanwege werkzaamheden gaat dat niet lukken. Maar de NS raadt reizigers aan de bus te pakken. Tussen de stations amsterdam Sloterdijk en Amsterdam Centraal rijden dus minder treinen. De vertraging is ongeveer een kwartier... Tot een half uur. Dus advies. Gepakt de bus. Dankjewel, Albertjan. Ik heb zin in een disco party. Hier zijn de tramps. van CFM heen Wat een lekker gevoel, Robert Jan. Hebt hij dat ook? Ja, dit is een gauw hè? Ja, heerlijk hè. De trams en de disco Zo dadelijk gaan we bij CFM zaterdag op zondag uiteraard kijken naar de wedstrijden uit de Eerde Divisie. De wedstrijden die vandaag gespeeld worden. En de wedstrijden vanaf vrijdag. Hoe zijn die verlopen? Je hoort het straks bij CFM. Maar eerst is het half drie, dus tijd voor het weerbericht. CFM Vandaag regent het nog van tijd tot tijd, maar geleidelijk wordt het weer droog. Het blijft echter wel bewolkt en de matige tot krachtige zuidwestenwind neemt vanmiddag nog wat in kracht af. De temperatuur stijgt naar waarde van rond de 9 graden. Vanavond en de komende nacht is en blijft het bewolkt, maar het is wel droog. De zuidwestenwind waait matig en aan zee soms vrij krachtig en de temperatuur daalt naar een graad of 7. Morgen kan het ook bewolkt, maar, is het ook bewolt, maar met name in de middag zien we dan ook af en toe de zon tevoorschijn komen. Het blijft droog en bij een geleidelijk weer in kracht toenemende zuid- tot zuidwestenwind loopt de temperatuur op naar een graad of 10. In de nacht naar dinsdag valt er buiige regen, maar dinsdag overdag is het over het algemeen droog met een paar opklaringen. Dinsdagavond gaat het echter weer regenen. De zuidwestenwind neemt gedurende de dag in kracht toe en de temperatuur stijgt naar een graad of 10. In de nacht naar woensdag en ook woensdag zelf overdag is het bewolkt en regenachtig. De Zuidwestenwind is duidelijk aanwezig en waait krachtig tot hard over land en stormachtig aan zee. Op deze termijn is het ook nog niet met zekerheid te zeggen, maar mogelijk komt het tot een echte windkracht 9. De temperatuur stijgt dan naar waarden omstreeks de 11 graden. Aldus Rico Schreuder. En wil je het weer blijven volgen? Kijk dan op www.ricoweer.nl of op www.meteopagina.nl. En hier zijn Nico en Vins. Een dansbare muziek, vergeten we ook zeker niet te draaien bij CFM. Wat dacht je van deze die je zojuist Nico en Vince, dat was MI I Wrong. Nou, voordat we gaan kijken naar de divisie, en de beginnen we met de wedstrijd vooraf uh, afgelopen vrijdag. Is Dance van Jocelyn Brown en Somebody Else's Guy. van de grootste disco-klassiekers alle tijden is dit, hè? De, de, de dame Jocelyn Brown en Somebody Else's Guy. Ja, we gaan even kijken naar de Eredivisie. Beginnen met de wedstrijd die vrijdag gespeeld is. We hebben het over, uh, jawel Albertje, FC Groningen tegen NEC. Daar werd het 0 tegen 0. NEC verzuimde daarmee de vierde plaats te pakken. NEC heeft nagelaten de vierde plaats in de Eredivisie te pakken. De Nijmegenaren kwamen op bezoek bij FC Groningen... niet verder dan een 0-0 gelijkspel... Mede door de zware omstandigheden was het duel verre van goed. Beide ploegen kwamen amper tot kansen. De beste was een half uur uh, na een half uur door Janino nou, Janio Bickel, Bickel. Ja, die. De Portugese middenvelder van NEC schoot van afstand echter tegen een paal. Dus FC Groningen, NEC 0-0. En dan gaan we naar de zaterdag. De dag van gisteren vier wedstrijden. Als eerste Heracles Almelo tegen de Graafschap. Daar werd het 2 tegen 1. Heracles herstelt van dreun. Heracles Almelo heeft de kansloze nederlaag van vorige week... bij buurman FC Twente... Zaterdagavond de vergetelheid gedrukt met een zegen op de Graafschap. 2 tegen 1. Brahim Dari en Thomas Bruns scoorden voor de thuisclub. Andrew Driever deed pas laat iets terug. Van goed voetbal was absoluut geen sprake in het Polmanstadion. Maar met 33 punten en opnieuw de vierde plaats in de eredivisie... zinkt de aanhang van de bescheiden club ook bij een slechte wedstrijd dankbaar mee. En dan gaan we naar Lucky Ajax tegen Vitesse. Daar werd het 1 tegen 0. Ja, en Barzoer geniet van het Ajax-publiek. Ajax ziet uh, Richel die Bazour had nooit verwacht dat zijn vroege doelpunt uh, gisteravond tegen Vitesse... de winnende zou zijn. De veelbesproken middenvelder vierde zijn treffer... die al binnen een halve minuut viel uitbundig... Al was dat volgens hem geen reactie op de gebeurtenissen van vorige week. De International werd toen door supporters van ADO Den Haag racistisch bejegend. Pazoer had gehoopt dat Ajax direct na de 1-0 zou doorpakken. We wilden graag doordrukken, maar het ontbrak ons aan een goede eindpaas. Nog twee wedstrijden op de zaterdag Excelsior tegen Roda JC. Daar werd het 0 tegen 1. Ja, en Roda wint eindelijk weer eens. Roda JC moest er bijna vijf maanden op wachten, maar de Limburgse club heeft gisteren Eindelijk weer eens een overwinning geboekt in de eredivisie. Met zes nieuwelingen in de basis won de club uit Kerkrade... met 1 tegen 0 bij Excelsior... door een doelpunt in de 83e minuut van Higram Valk. Dan SC Heerenveen eh, tegen Willem 2. tot slot 3 tegen 1. Heerenveen veert op tegen Willem 2. Een bedroevend slechte eerste helft... heeft SV Heerenveen gisteren niet opgebroken. In eigen huis boog het team van trainer Foppe de Haan... een achterstand om tegen Willem 2 en won met het met... 3 tegen 1. En vandaag is er al één wedstrijd gespeeld. De wedstrijd die vanmiddag om half 1 begon. Dan hebben we hebben het over AZ tegen Feyenoord. Jawel, een, ja, een hele, ja, toch wel aparte uitslag: 4 tegen 2. Er werd volop gescoord. En om half 3 begonnen: PSV ontvangt in Eindhoven FC Twente. Tussenstand 0 tegen 1. En dan FC Utrecht tegen Pex Wolle. Daar staat het 0 tegen 0, Albert Jan. En om kort voor 5 de klapper van de dag: Aro Den Haag ontvangt thuis SC Cambuur. En we blijven de wedstrijd daar uiteraard volgen bij Zandvoort op zondag. En meer muziek nu. Hier is Status Quo en In The Army Now. -stop op de zondagmiddag bij CFM. Als eerst historie je status quo en in die army daar gevolgd door deze van Duran Duran. Wie kent hem niet, hè? Uit de James Bond film, natuurlijk. Je hoorde Few few to a kill. Zojuist hadden wij het over de wedstrijden in de eerdere divisie. En twee tweetal wedstrijden die vanmiddag om half drie gestart zijn. Waaronder PSV FC 20. Daar staat er nog steeds 0 tegen 1. Maar we hebben nog meer sportnieuws voor je. En dan hebben we het over de EK Short Track. Een drama voor titelverdediger bij EK shorttrack En dan hebben we het over Shinky Knecht. Elistratov ontroont Knecht op EK shorttrack. De Rus Seeman Elistratov heeft Shinky Knecht ontroond... als Europees kampioen shorttrack. Elistratov schreef uh, zojuist de duizend meter op zijn naam... en verzekert zich daarmee in Sochi al voor de superfinale van het goud. Knecht was in de halve finales onderuit gegaan en werd bovendien door de jury gedisqualificeerd... waarmee zijn kansen op titelprologatie nagenoeg verkeken waren... In het algemeen klassement zakt de Knecht van de tweede naar de derde plaats... met 35 punten. De 26-jarige Fries gaat in de superfinale proberen... Louis Chalion, die momenteel 42 punten staat, nog te passeren. Balen, balen, balen. Hier is uh, In The Night, The weekends. Daar barst het echt los, hè? De weekend en in the night. Dan gaat iedereen helemaal los op onder meer dit plaatje van de weekend. Ja, vanavond is het zover bij RTL 4, de uitzending van Moordvrouw. Ja, nou even terug in de geschiedenis. Uh, en dan gaan we naar 24 september vorig jaar. Toen werd het centrum van Zandvoort opgeschrikt door diverse agenten... met machinegeweren en bivakmutsen, een afzetlint, politieauto's... en een handje vol acteurs. En daar hadden het allemaal mee te maken. En we werden natuurlijk geen echte boeven gevangen... maar het betrof de opnames voor de serie Moordvrouw. Zoals u, velen van u weten, Wendy van Dijk speelt daarin een politievrouw. En wat er in de aflevering van vanavond precies gaat gebeuren... dat blijft nog even geheim. Maar vanavond wordt de aflevering die in Zandvoort is opgenomen... bij RTL 4 uitgezonden. En dat wordt namelijk heel erg spannend. Het programma begint om 8 uur. Wilt u de opnames in voor terugkijken? Dat kan sowieso. Dat kan via uh, YouTube. En dan ZFM-TV. Dan kunt u kijken wat daar allemaal op die 24 september plaatsvond. Maar ook op de app, hè? Ja, de ZFM-app. Daar kan je het ook op terugvinden. Te ook daar uh, zie je het uh, terug. Een paar oh. berichtjes geleden. En dan uh, ja, kan je meteen kijken op je telefoon, Albert-Jan. Heel goed. <laughs> ja, ja, goed. Als je een goede <laughs> telefoon hebt. Maar goed, nu <laughs> al vanavond 8 uur. Uh, moordvrouw met scènes uh, opgenomen op het Raadhuisplein in Zandvoort... op 24 september, jongstleden. En dan Gert van Kuik, even je oren dicht. Maar uh, de wedstrijd PSV-FC Twente, daar staat het op dit moment 2 tegen 1. Uh, Dat is twee keer achter elkaar gescoord door PSV. Ook in de volgende uur blijven de wedstrijden uit de divisie volgen. Graag tot zometeen.